Dit was het NOS-shoot. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen knooppunt Deil en knooppunt Valburg. En op de A77 Boksmeer-Duitse grens tussen Boksmeer en de grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 One day the next day gone Sometimes you bend, sometimes you stay Sometimes you turn your back to the world Outside the darkened door Where blues won't haunt you anymore With a brave out-free lover soul Come ride with me to the distant shore We won't hesitate Break down the garden gate There's not much time to take Wacht hoor. Ja, ja, wacht even. Ja, dat is niet eerlijk. Ik, ik, hij, hij loopt nog niet. Ja, gaat gaan ze alweer voorbij. Nog het live is de houden bij Top Kokering. En dat was de volgende op de zaterdagmorgen. Je bent toebakleefd in het tweede gedeelte. Nou, het, we zitten in de reservetijd. Want gisteren zou de wereld eigenlijk vergaan. Ja. En het is ook voor sommige ja. mensen een beetje vergaan. Want uh, Football International heeft gewoon heeft die ontzettend afzichtelijke ring gezien. Ik zag hem gisteren nog in de wereld rijden. Mijn god, wat een vreselijke ring. Maar goed, er zit natuurlijk ook een heel emotioneel iets achter. Oké, okay, nou. wat het over auto's natuurlijk. En, eh... Uh ja, auto's. Ja. Ik, ja. ja, wat kan je daar nou over vertellen? Wat kan je daar nou over vertellen? De ja. nou. verkoop van een auto gaat trouwens heel erg goed, kan ik je vertellen? Ja, Kijk. wel. Het gaat heel erg goed. Uh, zeker in deze kritische uh, tijd. En de fietsen gaan trouwens ook goed. Ja, die worden ook goed verkocht. Zeker weten. Zeker lekkere fietsen. Ja. Uh, nou, ik had dan wat nieuws. Ik zag het afgelopen week ik zag het, uh, in de krant. Een uh, man loopt 11 kilometer rond de wereld. Of 11, sorry, 11 jaar lang rond de wereld. En zag zijn vrouw eenmaal per jaar. En uh, ze hadden verder ook een gezin waar zij dan voor zorgden, denk ik. Want ja. hij had belangrijke dingen doen in het leven. Een rondje ja, uh, lopen. Wat voor geld komt er binnen in dat gezin dan? Dat, dat is, weet ja. ik niet. Ik, had, ik moest dit doen. Ik, ik, ik moest dit doen. Ja, dat is een, van die mannen die hebben er gewoon... Ik moet lopen. Lopen is goed voor de lijn. Ja, dat is allemaal wel. Maar je ja. kan het ook overdrijven. Lopen hè? voor het goede doel. Maar. Schat, ik heb weer 15 euro. Ja, de reis was geweldig. Maar. Ja. Ja. Echt elf jaar lang lopen gewoon. Echt zo'n naïef iemand die dan voor de camera verschijnt. met zijn karretje voor zich. Zeg maar. Ja, we doet een je... beetje denken aan Forrest Gump? Ja, daar doet het dan denken. Ja. Ja, hij was geïnspireerd op die man die toen zonder benen, geloof ik, de wereld rondliep. of een groot gedeelte rondliep om geld te halen voor kanker, geloof ik. Ah, Oké. Okay. dacht ik wel, dat kan ik ook wel gaan doen. Ja, nou ja, ach. Maar ja, het is in ieder geval wel zo. van... Uh... Zijn er nog kinderen bijgekomen bij dat gezin? Want het schijnt dus wel zo. Mannen die matig sporten ja? hebben het snelste zaad. Nou, ik vind lopen dus een... Uh, kijk, uh, liep jij nou hard of wandelde je die gewoon? Ja, hij wandelde gewoon. Ja, dus dat, is, dat hoort tot matige sporten. En matige sporten en ze, heb je dan? Dus hebben, dan heb je slechts uh, bij 14% van de mannen die <coughs> dus wel, wel sporten... maar niet uh, gewoon drie keer in de week of zo. En nee? Die hebben dus uh, <coughs> dat er... Maar 14% van de zaadcellen slechte bewegelijkheid heeft. En de mannen die dus intensief sporten, is het 27% die slechte bewegelijkheid hebben. Dus die, uh, is, dat is slechter dan mensen die middelmatig sporten. Wacht nog even één keer, ik raak helemaal in de war. Het, uh, als jij dus uh, topsport bedrijft... Dan ben je minder vruchtbaar. Dan ben je minder vruchtbaar, ja. Nou, en dat logisch. Is, en als je dus matig sport, dus, ja. uh, zoals jij bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan ben je gewoon ontzettend vruchtbaar. Oh, ik zie man. het ook aan je. Ja hoor. Oh, die blik en die... Ja, je, je, je, maar is dat ja. het, het in elke levenscategorie tot en met je tachtigste? Nou, ik denk wel, als je. Ja, mannen die blijven wel heel lang vruchtbaar hè. Ja, ik bedoel, het zijn er 6 miljoen, er hoeft er maar eentje de winnaar te zijn hoor. Ja. Dus je hebt wel vol op kans hè. Jongen. Dat er niet veel meer mensen zwanger zijn. Dat vind ik wel ongelooflijk. Ja, nee, dat is waar. Dus, uh, maar ja, het, is, het blijft een lot uit de loterij, want wanneer de ene partner heel vruchtbaar is. ...ideale condities om snel tot zwangerschap te komen. En de andere totale tegenovergestelde. Ja, dan, dan, dan, dan kan het jaren duren voor het ver is. Nou ja het, ja, het is ook wel logisch. Als je van een Tik sportbeen niet zo vruchtbaar. Want als je die afsprong zag, dan hoor je van gelder, Dat je denkt, nou ja, dat is toch niet helemaal de goede afsprong. Nee, precies. Nou, je als ze kom. zo bovenop haar springen, dan komen er ook geen kinderen van. Dat dacht dan ik dan ook niet. Ze, wat? wat? Zouden niet erop? Je gaat er wel eens weg? Ik, <laughs> je wordt er niet erg, erg blij van. Oké, okay, tijd voor Heftigheid op de Radio! They are lucky. It's about time we put our names in the cement. It's been killing you to say it, so let's begin. Affecting you more than you'd like me to believe in. It. it comes in many forms, and excuses, and at least look them in the eyes tell them what they wanna hear. Yeah, that's what everyone falls, my dear. Look in the eyes, tell me. Door, Don't you need a boy around you. Just for the summer. Don't knock it on my door. When you need a boy around you. Just for the summer. Don't knock it on my door. Don't waste my, time. You're never gonna change my mind. When you need a boy around you. Just for the summer. Don't knock it on my door. Knock Oh, lekkere soort de knipoog, ja, rock! When you need ja hoor! Opgeschoten jeugd, die dan ook al en muziek maakt. Oh nee, toch pas op zeg. Ja. New Found Glory, hij hebben een nieuwe single uit en die heet uh, Summer I Don't Mean A Thing. En dan met iets met fling. Summer fling. Ja, ook grappig, dat heeft dan te maken met zomerliefde dat dat helemaal niet zoveel voorstelt. Dat dat... Ja! Nou, echt iets. Ik was afgelopen week was ik een klein beetje ziek natuurlijk. En wat ga je dan altijd doen? Dan lig je op de bank... En dan kijk je ja. een beetje televisie. Dat vind je heel zielig ook, zeker. Nee, dat heb ik niet. Nee, je bent nee, niet zielig. Ja, zielig. Nee, dat vind ik, nou, dat heeft ook wat al heerlijk verfallen. dat ik vrij ben. Je ja, heerlijk dat ik vrij ben. En ik, ik dan probeer je wat een beetje... oh, Oi, oi, o, dan ga je weer liggen. je denkt, wat ga ik nou toch in godsnaam doen? Zo'n gegeven moment had ik een positie gevonden. Ik, oh, zo kan ik even goed computeren. Oh, toen? Dus toen ging computer en toen... Er kwam het nieuws natuurlijk dat Hitler nog langer had geleefd dan 45. Ik denk, oh daar wil ik meer over weten. Ja natuurlijk. Dus toen ben ik echt een Google. Echt, een google uiteindelijk kwam ik een filmpje tegen op YouTube. En daar werd het uitgelegd wat dus die twee heren in Engeland hebben geschreven in hun boek. En blijkbaar is daar al een filmpje op, op YouTube. Dan moet je zelf ook maar eens even fanatiek op gaan zoeken. En dan nou werd het dus uitgelegd hoe ze het, nou hebben, hoe ze het nou hebben onderbouwd. Weet je, die theorie. Van nou ja, dat Hitler uh, niet dood was. Er was, was wel een Hitler gevonden bij die bunker. Maar dat was een lookalike. Dat was een slechte lookalike. Toen later vonden ze nog een lichaam. Twee lichamen naast elkaar. Bijna helemaal verbrand. En dat was een man en een vrouw. Die ook wel een uh, ja, bekende kleren hadden. Maar zoiets van ja, dat kan je een pop ook aangeven natuurlijk. Dus dat maakt niet Dus uiteindelijk hebben ze. Uh, uh, Hitler probeerde te identificeren aan zijn gebit. Alleen, ja, dan moet je wel een tandarts verhebben. Dus op zoek naar de tandarts van Hitler. Gevonden! Ja, waren meestal Joods, dus die waren er niet meer. Nee, ja, maar ze dus hadden we hem wel gevonden uiteindelijk. Dus ze hadden het, de tante gevonden en die had geen foto's ervan, maar hij wist het wel een beetje te tekenen. Dus had hij zo het gebit van Hitler een beetje getekend. Zo, zo liet ze ook het fotootje van zien. Dus zo is van, ja, nou dat klopt wel een beetje. Dit is hem. Klaar, het in de kist wel, gooien ja. en wegwezen met die app. En de, de Russen bleven natuurlijk een beetje met de, met de stok slaan. Zo van, nee hoor, hij leeft nog. Hij is naar Argentinië toe. Dus uiteindelijk, die Amerikanen zetten, we zijn er klaar mee. Hij is al lang nog dood, klaar. We hebben hem gevonden. Het gebied, het gebied komt overeen. En dat is eigenlijk het enige identificatiemiddel geweest. Dat, ja, ja. dat, dat papiertje met... Een paar kiezen en tanden die erop getekend waren. en het gebied wat half. Nou, verbrand was het gewoon. Ja. Dus dat is heel vaag. En uiteindelijk zijn heel veel Duitsers. Zijn natuurlijk naar uh, Argentinië gevlucht. Er zijn echt een honderden duizenden. Een een enclave hè? Ja, ze zijn er naartoe gevlucht. En je had daar een hotel. en dan hebben ze ook nog wat getuigen gehoord. onder andere een vrouw die daar uh, in de bediening zat. het was toen nog een meisje natuurlijk. en die uh, vertelde ook gewoon dat... dat van ja, nee, daar woonde een man op de derde verdieping. die leek heel veel op Hitler. Hij had geen snorming, die had hij eraf gehaald. Maar ja, hij was ook Duits. En uh, hij was wel oud. Maar ja, hij sliep daar wel gewoon. En hij is daar een paar maanden gebleven. En op een gegeven moment is hij in een houten huis ergens in het bos verdwenen. En toen heb ik hem niet meer gezien. Maar hij, zij wist bijna wel te vertellen gewoon dat hij dat was. Ongelooflijk. Maar ze vertellen ook nog dat hij zelfs met Eva Brown die uh, was ook een lookalike. En dat hij daar nog twee dochters heeft gekregen. Oh, dat wist ik niet. Ja, want staat, dat staat hier. Dus dan uh, ja. twee dochters met Eva Bruin en 62 is hij overleden. Maar hoe, hoe moet dat dan zijn? Zou hij dan... Ja, ze hadden nog geen schotels toe van... Dat hij ondertussen de processen in Nuremberg een beetje zit... We kijken, een beetje. Van, ja. van nou, volgens mij... Uh, Goh, zagen ze dat zo. God, daar heb ik er nooit over nagedacht. Zo. Nee. Zou die spijt gehad hebben, weet je? Dus ja, je weet het gewoon niet. Zou, nee, dat is wel een vraag. Zal hij aan het einde van zijn leven, na 17 jaar, dan heb je toch een beetje Ge na reflecteerd kunnen denken, gereflecteerd hebben. hebben, zal hij dan nog een beetje spijt hebben gehad? Ja, dat vraag ik me echt af. Dat, dat, dat, maar ze dat, dat, zouden dus eerst gevlucht zijn naar Tonda in Denemarken en via diverse tussenstations naar Mar del Plata in Argentinië. Ja, ze ja. hebben echt, weet ik niet, of wekenlang of maandenlang hebben ze een onderzeeër doorgebracht, geloof ik. En een van die mannen die dan in onderzeeën zat, die Even, mijn gebit viel bijna er, eruit en we, we oh, stonken ja. en uh, nou, ja, alles stond uh, maar we gingen scheurbuik. niet omhoog ja. alleen dan ik denk we hadden dat gewoon je... uien mee moeten nemen hè? dan ben je dan al heel end ja? tegen scheurbuik, ja, het is gewoon vitamine C gebrek gewoon even een lekker rauw dus, uh, uitje maar ja, ik vind het wel afschuwelijk idee dat dat inderdaad zo is dat hij uh, gewoon helemaal niet uh, heeft hoeveel boete voor zijn uh, afgrijzelijke gedrag ik, volgens mij is het zo makkelijk gewoon Echt? Ja. Zo ja, maar tegenwoordig niet meer, hè? tegenwoordig met al die mobiele telefoons en al die dingen meer. Dan uh, met al die uh, wetenschappelijke mogelijkheden ja. om alles vast te leggen, zou het niet meer lukken. Ik vond dat dit was de eerste keer dat je echt op een heel duidelijk filmpje kon zien... Dat Gaddafi gewoon echt werd gesnijpt. Dat hij werd gewoon meegenomen ja. op een kar en dat werd neergeschoten. Dat was zo, de eerste keer dat ik het zo duidelijk heb gezien. Want uh, de vorige keer was het ook met Bin Laden dat was al een beetje vaag. Ja. En met Saddam ja. Hussein die zag je natuurlijk in zo'n kuil zitten. Had hij net een mars genuttigd om nog wat energie op te doen. Ja, maar is het wel echt nu? Dat is ook weer de vraag. Misschien is er dan een ander die heel goed gesminkt is. Ja. Dat die ges Misschien ja. is Wendy van Dijk het wel. Ja, je kan. Wendy <lacht> van Dijk. Die heeft nou, zich ze zich zo laten verlagen als ze maar weer een programma kan maken. <lacht> en dat ze maar weer gesminkt kan worden. <lacht> dat zou Heel grappig zijn ergens over nee, ik, denk, ik snap best dat de NAVO We had wel zoiets van, oh we moeten het wel uitzoeken Want stel je voor dat we wel iets mee te maken Maar jongens, stop daar de energie nou niet in hè? Nee. Eh, Laten we even iets anders gaan doen Laten, ja. we, echt, laten het, we beginnen dit... met de opbouw van het nieuwe land Precies, en eh, geen He? tijd en geld gaan steken in onderzoeken Hoe is je nou precies aan zijn einde gekomen Lekker boeien ja, Laat maar zitten besteed dat... Uh, nee, nee, nee, nee, even aan iets anders, zal ik zeggen. Ja. Tijd voor muziek uit vervlogen tijd. Hoor ik je denken. Nee, is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet oud, dit. Namelijk hyper-hip. Toetdekken van Steely Dan, maar het is het niet. Maya Houthorn. How long. Even zien even. Een stiliden Weet je dat wat den betekent? Pff, nou, laat maar, dat is al zo vaak uitgelegd Stiliden betekent natuurlijk he? Nou, ik, ik zit je nu vragen aan te kijken Ik denk dat het een uh, vibrator Echt waar? Ja. Oh. Vertel me niet precies hoe het zit Het is een maar... rubberen Robbie. Vraag me niet... Uh... Uh, ja, Rubber Ruby. Dat is ook mee hetzelfde idee. Erop. Ja, uh, uh, uh. Maar dit was. Uh, hoe zei je nou net? Jij maakte een mooie. Uh, mooie uh, Hou het Wat zei je net? Ook weer? Houtworm. Houtworm, ja. Houtworm. Houtworm. Houtworm. A long time. Ach, dat maakt niet uit. Dat is vijf minuten voor half tien. ja Ik heb nog een klein geld. Door. Ik heb nog een geldberichtje. Je oh, door? geldberichten altijd goed. Ja. Het schijnt dat de Nederlands omgerekend per hoofd van de bevolking, op Luxemburg na, het meest bijdragen aan het Europese noodfonds. Jawel, per persoon kost het noodfonds in Nederland nu al 2669 euro. 2690? Ja, ja 69. En jullie zijn met z'n vieren. Ja. Dus nou, dat is over de 10.000 euro. En de Luxemburgers staan ja? voor meer garant, namelijk 800 per persoon. Jawel. Want uh, het is dus eurolanden die een financiële problemen. Wanneer komen, komen, ze, wanneer komen ze het ophalen? Ja, dat hebben ze al lang gedaan. Wist je dat niet? Dat, dat, van, dat gaat dan van je pensioengeld af en toe. Wow, wow, wow. Uh, ja, die kunnen dus bij het noodfonds aankloppen voor leningen. Het afgelopen jaar is het fonds al aangewend om Ierland en Portugal van de financiële afgrond te redden. Ierland kreeg 17,7 miljard, Portugal 26 miljard. Nieuwe ronde hulpleningen aan Griekenland. Zal uiteindelijk ook voor een deel uit het noodfonds worden gefinancierd. Oh, dus dat, dus dat Nederland heeft dus gewoon Het totaal van de garanties voor het fonds is nu 726 miljard euro Het zal wel grappig zijn als ze echt aan de deur komen hè? Dat ze echt denken van, wat komt u doen? Voor ja. welk fonds bent u nou? Ik ben voor het noodfonds We moeten namelijk 200 miljard ophalen. Hoeveel? 226 miljard? miljard Is het totaal wat opgehaald is voor het fonds Ja, dat is opgehaald. En, maar het... Hoe rijker een land, hoe meer het bijdraagt Maar per inwoner is het dus bij Luxemburg dat die het meest hebben bijgedragen Oké okay. Het is een schande maar het schijnt nu dat de helft van Griekenland wordt gewoon vrijgescholden. Ja. Dat is gewoon weer ook duidelijk. Nou ja, je moet gewoon uh, naar, naar Griekenland op vakantie gaan. Kom ja, het internationale product moet opgepompt dat, uh, worden. Dat roepen we elk jaar dat we Misschien weer. krijgen we dat. Waarom krijgen we gewoon... Als ze nou gewoon in Nederland zeggen, in plaats van geld in het noodfonds dat, uh, uh, dat er gewoon uh, tigduizend uh, tickets weggegeven worden aan mensen. Van ja, je krijgt geld terug voor je huis. Dat doen we niet. Je krijgt tickets voor... Griekenland. Nou, dan gaan al die mensen naar Griekenland. Ja. En dan moet je kijken wat een boost dat geeft. En dan kunnen zij weer veel in nood van stoppen. Ik snap er helemaal niet hoe het zit. Gewoon, het gaat over en weer, er gaat zoveel geld wordt er heen weer geschoven. Want één leent van die. En die komt daar vandaan ja. Bij die bank. Die, die leent dan weer. En maar die bank zit ook verbonden met die bank. en ah joh, het, het, het is één grote kaarthuis. En ik, ik, ik geloof wel dat vooral de politiek er echt heel veel heeft aangedaan aan die, aan die crisis. Door er eindeloos lang over te praten. En paniek te zaaien. Zoals Laakman dat natuurlijk ook eigenlijk een beetje gedaan heeft. Dat, dat, uiteindelijk gewoon, dat het uiteindelijk gewoon helemaal in elkaar gestort is. En als ja. we allemaal niks hadden gezegd... gewoon, net zoals in Japan... zeggen ze ook niks over vervelende dingen. Dus alles goed daar in Japan. China. In China. Echt, die zijn er nog veel beter in. Ja. En eh, dat, dat je denkt van, gooi je mond houden. We gaan gewoon door. had niemand wat gemerkt. Nee, dat is ook wel weer zo. Wow. Maar goed, de politiek moet er eindeloos weer eens over gaan praten en kamervragen over stellen. En uiteindelijk gaan ze wat nuttigs doen met je tijd, zeg. Nou, nog even een ander leuke berichtje hier. Rapi Roepi Campus is in Australië geweest. ...heeft meegedaan met uh, namelijk de, die uh, ontzettende gave race die ze doen... Met die, die wagen die op zonne-energie gaat. Oh, wat leuk. De Nuon Solar Team heeft hij ah, getest. Dus daar zal je voor niks mee geweest zijn. De BOF komt. Nee, nee ja, dat maakt helemaal niet uit. Hij heeft gewoon wel drie uur in het bakje gezeten. En in het bakje, weet je, want dan zit je dus voor die, of nee, achter die zonnecollectoren. Ja. En als je weet hoe warm het is in Australië. En die auto rijdt op zonnecollectoren. Dus er moet gewoon heel veel zon gevangen worden. Hij zegt: ik heb er drie uur lang ingezeten. Ik heb wel wat kilometer gemaakt. En vooral op het rechterstuk mocht ik sturen. Hij zegt het was 50 graden in dit bakkie. Echt, ik heb er gewoon een, een plasje zweet, heb ik in het uh, kuipje achtergelaten. En ja. git? Ja. En uiteindelijk zijn ze natuurlijk in de wedstrijd verwikkeld en uiteindelijk werd het wat moeilijker op het parcours. En toen moest hij uh, zeg maar de, de, de fiets overgeven. Mocht iemand anders uh, sturen. Maar, ja, ja. ja, het is gaaf dat hij zo'n gigantische ervaring omdat van die jonge broekjes, van een of andere universiteit ja, je... die gewoon met z'n allen iets hebben bedacht. Technische universiteit toch? In Leiden? Van ja, uh, Delft, Delft? Van Delft. Ja, geweldig. En uh, ja, in Australië is het natuurlijk een waanzinnige uh, je is ook de droom voor iedere trekken. ouder dat, dat, dat, dat hun kind zoiets uh, meemaakt en ja. uh, mee ontwikkelt. Hè? Dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Pas geleden daar is nog stoeltjes gekocht van de TU Delft. Ja, kijk. Dat is wel grappig. En ja, die waren vast wel oud, inderdaad. Ja, die waren heel erg oud. Die heb ik opnieuw gestoffeerd. Maar het is, het is stoer, dat rompenrappierroepje. Ja, ik vind roepie. het wel stoer. En, ik vind ja, het wel een ja. leuke vind. Ja. Ik wil wel een keertje mee uit. Straks wat nieuws aan de showbizwereld Nee, niet aan de showbizwereld Uit Zandvoort. Uit Zandvoort. Ja, precies. Weer eens even wakker worden. Met Kesebien. Oh, nee. Niet Kesebien. Sorry. De chakra. We are the people. De chakra. Je hartschakra, weet je nog? Ja, ik weet het. Maar ziet er zo voor weer? Straks wel, meer muziek, maar eerst tijd uit... Uh, tijd om... Uh... Oh ja, wat is ook weer tijd voor? Nieuws uit Zandvoort. Dat ja. ah, was, was bijna vergeten gewoon. Zandvoort nieuws. Toebak leeft op de radio half tien uit Zonnig Zandvoort. Het is wel wat fris, dus ja, doe wat aan. Wel. Wat het leuk is, uh, de Zandvoortse Imke van de Aar... is dus door de stichting Topsport Kennemerland... genomineerd voor de titel Sporttalent van het Jaar in de regio Kennemerland. En het is dus voor badminton, meisjes dubbel, gemengd dubbel en single. Maar... Om de wel welverdiende aandacht te geven, organiseert de, de stichting Topsport Kennermerland STK ook het jaarlijkse sportgala. En op het sportgala zullen prijzen worden uitgereikt in de categorie Sportman, Sportvrouw, Talent, Ploeg, Special, Evenement en Vrijwilliger van het jaar. En per categorie heeft de organisatie vijf genomineerden aangewezen. En wie verdient volgens u de stem? Nummer twee: Kijk en stem vanaf 10 oktober op www.sport.com. Topsportkennemerland.nl En dan stem.html Het Holland topmodel. Oh nee, dat is wat anders. Maar dat is, dan kan je inderdaad de vrijwilliger van het jaar doen. Dus tot 31 oktober. Dus www.topsportkennemerland.nl stem.html En uh, het gala. Topsport gala. Kennemerland vindt dit jaar plaats op 6 december aanstaande. Nou, dit ik vind het wel een belangrijk okay. bericht. Nou, nog meer berichten. Want ik heb er ook nog helemaal niks voorbereid. Heb jij niks voorbereid? Ja, nee, ik ben ergens eens een stuntel geloof. Ik zit alleen met mijn hoofd in de geschiedenis. Hoe kan het dat Hitler nog geleefd heeft? Ja, ja precies. Hoe kan het, nog eens even kijken, we zijn er uh, geen beelden van. Nee, precies. Uh, vanavond is er in uh, Oversteen is er, uh, karaoke uh, altijd vanaf 9 uur. Nee. Dus en, en wat ik ook nog wil vertellen, op 1 november aanstaande, dat is uh, dinsdag over een week, is er een ronde tafelgesprek met de bewoners van Zandvoort over de openbare ruimte. En waar gaat het over? Nou ja, de straten, boulevards, strand, overal waar je in de openbare ruimte je beg begint. Heeft. Dat doet de gemeente van alles Wat vindt u van de gezamenlijke huiskamer Zo wordt het beschouwd Kunt u een leuke plek aanwijzigen binnen Zandvoort Aanwijzen en Waarvan u denkt zo, zo kunt u het vaker doen Of waar vind je dat meer aandacht uh, aan besteed kan worden Sorry, Iedereen niet Hoe mee? kunt u het vaker doen He? Hoe, Waar vindt u dat meer aandacht? Zo mag de gemeente het veel vaker aanpakken als je oh. een plek hebt van, goh, dat vind ik nou echt leuk. Ik, ik, sorry. We hebben die Mensen daar keer laten gaan. En het resultaat is eigenlijk wel heel leuk. Van nou, doe die ook eens een keer op Circus Santos bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Ja. Of op uh, die plek die, uh, die helemaal leeg is. Zullen we daar tijdelijk even een speeltuin bouwen of zo? Nee, dat ik dacht gewoon uh, doe het vaker op een bepaalde plek. Dat ze de, een bepaalde plek gaan creëren waar je het vaak kunt doen. Een afwerkplek of zo? Ja, oh, omdat ja, je ja. thuis, thuis, het is altijd zo niet zo spannend. Ja. Bedoel, het is toch belangrijk dat je... En je moet elkaar kunnen ruiken, is dat is spannend. Ach, ja. nou. dat je dat wel, en dat je, nou, misschien kunnen ze nou een plek voor creëren. Ja, ze zeggen, ook, het maar, uh, ze zeggen ook dat reuk uh, het meer dan zien. Maar ze zeggen ook wel, iedereen die deel wil nemen aan het gesprek... wordt gevraagd twee foto's mee te nemen of op te sturen. Eén foto van een leuk stukje openbare ruimte binnen Zandvoort... en één van de plek waar het naar uw idee mis is gegaan of beter kan. Dus je kan die foto's kan je vast uh, naar de griffie at mailen. Maar je mag ze natuurlijk ook meenemen. Het is uh, in het raadhuis kwart over negen op 1 november. Nieuws uit Zandvoort. Nog even eentje. Ja, nog eentje dan? Ja, alweer ja. Oké, okay, de Vrijwilligersprijs 2011. Uh, kent u een organisatie of een jonge Zandvoort die u wilt nomineren? Omdat die uh, volgens u een heel verrassend initiatief heeft getoond. Dan kun je tot 11 november een nominatieformulier invullen. En dat kan je downloaden via de website www and VIP-Zandvoort.nl of ophalen bij de Centrale balen bij het Gemeentehuis. Of bij ook Zandvoort in uh, Noord, pluspunt. En alle ingezonde nominaties zullen worden beoordeeld door uh, wethouder Gertoon en Ria van Bacon Nietes van VIP Zandvoort. Een half november wordt bekendgemaakt welke drie organisaties en drie jonge vrijwilligers zijn genomineerd. En die krijgen tijdens de feestelijke uitreiking op 25 november de eer om zich te presenteren. Nou, het is natuurlijk al hartstikke leuk allemaal. Tot zover het... Nieuws uit Oké, okay, tijd voor de Jolande keuze. Elke zaterdagmorgen op uw toestel. En wat is dat? De Worker Dat is een worker. Je hebt ook een workmate uit Australië. Je werk je met de tweeën? Een workmate. En in Nederland heb je een workmate. En dat is gewoon uh, daar ga je van alles tussen klemmen. Nee, ik zou niet van alles zussen klemmen. Dat zou ik echt even niet doen. Dat is echt heel erg gevaarlijk. Oké, okay, blijft op de radio. Het gaat ook weer zelf. Het is dus 20 minuten voor 10. En de leiders zijn alweer oké, okay, we vonden. Straks 10e Goedemorgen, zandvoort. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om te weten. Met allerlei leuke wetenswaardigheden. Ga er gewoon eens een keer naartoe. En ja, laat je informeren. Ik vind het bizar. Ja, soms komen er hele bizarre dingen vandaan gewoon. En, uh, nou, ander bizarre nieuws is dat... Uh, Jawel, ja, ik dacht eerst dat de, de familie van Gaddafi helemaal uitgemoord was, maar er schijnt toch nog, er komt toch een, nog een showproces, want een van de zoons van Gaddafi, die komt toch deze kant op, het schijnt dat lieveling, uh, lievelingetje van Gaddafi, van uh, weet die man weer van zijn voornaam. Weet je niet eens hè Het is gewoon Het is de hele Gaddafi familie gewoon Allemaal Gaddafi zijn ze Dit is uh, Sai Al-Salan uh, Is zijn uh, favoriete zoon Zijn tweede zoon is dat En die schijnt opgepakt te zijn Hij schijnt wel zijn arm te missen En uh, ja Het is uh, 160 kilometer oostelijk van Tripoli Is hij aangehouden uh, En um, ja, maakt het de omstandigheden goed En komt waarschijnlijk naar Nederland Leuk Kunnen we hier op de televisie weer zien Misschien kan dingen er ook nog in gaan. Het is ook het al van zijn. Talita van Zon. Ja, Talita van Zon, uh, haar liefje was ook in de krant te vinden. Daar is ook nog een foto van gepubliceerd, vlak voordat hij werd gefuseerd. Ik ben benieuwd of zij ook nog iets zinnigs gaat zeggen. In plaats van dat het zo opstandig was en dat het zo verontwaardig was dat ze zo in de pers werd uitgemeten als liefje van een van de Kaddafi's. Ja, want ze hadden toch een beetje vergist, daar een beetje over gegalpeerd natuurlijk. De andere berichtgeving in de krant is dat uh, dit is wel, uh, ja, wel sneu een beetje voor uh, wijnkennis. Vooral in de buurt van Giethoorn, want dat is dan, dan echt een heel mooi eh, restaurant. Uh, dat restaurant is een drie sterren restaurant, waar je echt hele dure wijnen kunnen, kan uh, uh, slobberen. Daar hebben ze in de wijnkelder lekker lopen uitzoeken. En daar hebben ze voor plusminus een ton aan wijn meegenomen. Ruim een ton is, is de schade berekend. Ze hebben daar lekker alle wijnen gepakt. Die ze dachten, van die in ieder geval iets van 1000 euro waard zijn. Die hebben ze meegenomen. En Martin Kruidhoff en zijn vrouw Marjan de Jonge hebben zoiets van, ja, ze moeten er gewoon echt van af hebben weten. En ze zeggen, we, ja, het is misschien ook niet slim van ons dat wij gewoon regelmatig open huis hielden. Dat mensen gewoon met ons mee de kelder in konden om daar even te kijken naar ons assortiment. En zo hebben ze toch alles in kaart kunnen brengen. En zijn ze uiteindelijk s'nachts, terwijl de op, eh, oppas s ochtends, of eh, boven gewoon op de kinderen pasten hebben zij gewoon lekker huis gehouden. Nou, nah, het is wel triest. Ik vind het wel triest. Maar goed, het zal wel verzekerd zijn, zou je dan weer denken. En het gaat maar om wijn, hè? Hebben we hebben verder alles met, uh, met rust gelaten. Dat vind ik wel weer mooi. Ja, zeker. Ik heb uh, iemand die heel lang met rust gelaten wil worden. Dit is een Brit. Die, die heeft zich als eerste mens in 3000 jaar laten mumificeren. Hey. Alan Billis uit het Zuid-Engelse Torquay. De eerste mens dus, die dus zo gemumificeerd is. Hij is 61 jaar geworden. En hij uh, was op het idee gekomen door een oproep van een tv-zender die het proces heeft gefilmd. Hij is aan loonkanker gestorven. En uh, ja, hij was bij leef al iemand met bijzondere ideeën. En zijn 68-jarige vrouw Janet, die was vrij nuchter. Van, nou ja, had net iemand gebeld om te worden gemummificeerd. Ik zeg, wat heb jij gedaan? Die gaan we weer echt iets voor hem. Maar ja, het lichaam is succesvol gemummificeerd. En volgens de vrouw leek hij nog heel erg op uh, wie die was, op Ellen. En hij zei altijd, ik hoor geen Toetank Amon, ik, ik zal Toetank Ellen blijven gewoon. <laughs> oh, maar ja, wat gaan ze nou met die mumie, gemumificeerde lichaam doen? Gaan ze die gewoon in, uh, in een museum tentoonstellen? Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig nou, naar. Nou, ik heb begrepen dat het, uh, is het niet door Discovery Channel of de National Geographic uh, gefilmd. Yeah? En op die manier, uh, nou, dan is het gewoon een aflevering klaar. En dan? Gaat nou, hij gewoon, ben, in nou, gewoon in de oven ofzo? Gaat ik gewoon weer een beetje zorg. Gezonde. Die laat er van een glazen kist en dan mogen de familieleden besluiten. Wat wil u ermee? Met die zwarte man? Wat zullen we ermee doen? Ja, want het is wel gemumeriseerd, maar het is dan niet je denkt van, oh, wat ziet u er, er mooi uit? Jeetje. het nou. ja, is toch apart, ja. Brit. Nou nee, ja. goed. Zo. Je zou niet verwachten dat iemand uit Engeland zoiets doet. Uh, straks nog meer wetenswaardigheden, maar eerst Muziek. Van de Manic Street Preachers. En dat zou je niet verwachten als je de eerste klanken hoort. Of de plaat. This is the day. Dat was gisteren. Gisteren was het einde van de wereld. Vandaag is de nieuwe start. Oh ja, er zijn de gitaren weer. Ik dacht even: komt er wel een gitaar in voor? Want anders hoeft die van mij natuurlijk niet. Hij zit er wel in. Good morning. You didn't wake up this morning cause you didn't go Ja! Mooi, dit is de day, daar hoort dit voorbij. The end is near. Dat was gisteren, oh, dat maar vandaag. Van, oh. Vandaag. Shut up! Ja, sorry, ik zat erover ophouden. Uh, ja, nou, this is the day. Een nieuwe start. Uh, ik bedoel, we zijn allemaal. Uh, in China is toch wel het nieuws geweest? Al, al, al, al eerst omdat ze uit een slof zijn geschoten. Dat was dus een slof ja, van, twee meter. Eh, van twee meter. Maar het blijkt dus achteraf blijkt het een ja, reclame stunt te zijn. Nou, een beetje flauw allemaal. Die man kon erin liggen in die slof. Nou, dat is ook wel, wel een lekker bedje volgens mij, moet ik zeggen. Ja. Dat was, het uh, was het een afleidingsmanoeuvre op het uh, andere bericht van het kind dat ja. aangereden was? Ja, nee, maar ik, ik wil eigenlijk uh, vertellen. Er was een ander kind ja. in Nederland. En dat is dan ook wel terug. Een eenjarig jongetje. Want uh, er was een ongeval. En, uh, er is een auto, dus op de A4-tocht van Prins Klausblaar richting Amsterdam, is een man die is uh, achterop een file gereden. Oh ja. Dat en daar zat uh, de moeder in met twee ja. kinderen uit Asmeer. En uh, ze zijn alle drie zwaar gewond. En het jongste kind is overleden in het ziekenhuis. Maar het erge is ook weer, maar ik vond het ook weer heel verrassend, dat ik uh, keek laatst naar Oprah Winfrey. En uh, die, Dat ging ook voor een gezin. Die hadden drie kinderen achterin. En er is er gewoon een grote truc, is daar bam bovenop gekomen. Alle drie de kinderen zijn dood. Dat is natuurlijk echt iets, uh, daar denk je, daar kom ik nooit meer overheen. Dat lijkt me niet. Maar ja, ze kwamen dus bij haar in uh, dat was uh, heel, uh, hoe noem het, heel uh, netjes gedaan allemaal. Maar toen bleek dus toch toen kwam toch de vrolijkheid weer terug, want het waren twee jongetjes en een meisje. En uh, toen uh, bleek dus wel dat ze waren weer verder gaan met hun leven... Zwanger geworden. En toen kregen ze een drieeling. Ook twee jongetjes en een meisje. Ja. En toch niet... Dat vind ik wel heel... toch wel heel mooi dan weer. Net alsof ze toch een zijn van boven. van ze uh, oh, zijn goed aangekomen. Deze. En uh, hier hebben jullie onze vervangers. Oh man, dat is echt heel bijzonder gewoon. Ja, maar het dat... lijkt me ook wel heel moeilijk om toch consequent te blijven bij de, de nieuwe kinderen. Dat je denkt van, nou. Uh, uh, je, je bent zo blij dat je ze weer hebt. Dat, je dan, uh, dat worden misschien ontzettende spoiled brats. Oh ja. Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar dus, kunnen. Maar ja, dat is dan wel weer de vrolijke winning aan dat verhaal. Yes, maar ja, voor deze mensen op. is het natuurlijk weer een niet te, te dragen leed. Het is op een geval wel. Ik heb sorry. trouwens wel nog een artikel daarover die ook heel belangrijk is. Ja. Dat het schijnt dus wel dat er he, bijna een van de zes zwangerschappen... Ja, die, die worden te vroeg beëindigd door uh, miskraam of doodgeboorte. Maar het schijnt wel steeds vaker te zijn dat mensen dus hun gevoelens kunnen... Uh, delen op fora uh, via de computer. Dat is natuurlijk wel prachtig. Ja? En uh, het schijnt dus dat uh, het uh, deelnemen aan, aan die uh, computer-online dingen, dat geeft vrouwen het gevoel dat hun ervaring uniek is. En ze kunnen dus met elkaar kunnen ze het leed verwerken. Ja, ik, ben, ik, ik, ook, ik heb wel iets met computers om de gevoelens te delen hoor. Ja, die, ja, ja, die deel je niet en dit is eenzijdig oh. dat moment. Oh, oh. Ja. oh wacht, wat doe u mevrouw, ik ga iets anders doen. Ja, oh, ja dan, dan, dan, dan, dan zit jij op de bank en dan kunnen zij <laughs> van door het raam zien wat jij naar vreselijke gore beelden zit te kijken. Komt er ja. binnen een kopje koffie in voordat je het weet, loopt dat weer naar de handen. Maar vroeg. het is natuurlijk wel mooi, want. Uh, je hebt een uh, secret, uh, what is uh, hidden secrets of zo. Ja, ik weet het. Schrijf een het op je voorhoofd. Eh, voordat je het weet. Ja. En in één keer heb je een op je bankrekening nummer staan. <laughs> ja, hè? Nee, dat is toch... Uh, dat je <laughs> gewoon moet zeggen wat je wil. En dat zeg je gewoon een paar keer. En nog een paar keer. Nee, nog paar je keer. dat wil ik helemaal niet zeggen. Oh, ik wil oh, alleen je het zeggen dat secret. dit... Uh, uh, ja, maar dat is dus wel uh, secret regrets. Dus dat je geheime... Uh, Achteraf uh, in het geheim spijten van bepaalde daden. Of, of, of dat, uh, dat dingen je veel meer dwars zitten, maar je wilt het niet meer zeggen. Want mensen zeggen, ja, nou weten we wel dat je je kind kwijt bent. Red, doe de ratione rationeel emotionele therapie. Leef ja. in het nu, kijk vooruit. Probeer je een plek te geven en weer hup, naar voren met z'n allen. Ja, het is wel moeilijk hoor. Ja, dat dan toch wel moeilijk. Het gaat niet altijd even zonder slag of stoot, maar... Nee, maar ik denk echt, als jij er heel graag een kind wil en uh, je hebt van die mensen, die hebben gewoon achter elkaar uh, dat het goed gaat, weet nee, je wel. En dat is, is echt dan, dat, dat, oh. Daar word je ja. echt dan word je niet, niet blij van. Dan kan ik me helemaal iets voorstellen. Ja, oh, verschrikkelijk. Voor mij was het gewoon de eerste, eerste dingen zoals meteen raak. Ja. En huppa. Ik had meteen een, een, een meisje en daarna dacht ik nou, we doen er nog één toen. Hup. Ja, toen was ik even een knockout gevallen, want dat was even te heftig voor mij, twee oh, ja. keer natuurlijk. Ja. Maar toen was het tweede ik keer toch raak, dus ik heb gewoon marsel. Ja, maar ik vind dat fluitje de joker niet in hebt gezet. Dan krijg je er twee. Ja, nee hoor, dat doe ik niet. Nee, dat kan niet aan, ik... maar, en, nu, en nu al veel te oud voor. Ik heb het, uh, het licht gezien. Het loopt alweer tegen 10 uur. Is er nog muziek? Er is ook nog muziek ja, op deze zender. Is nog muziek? Gezellig. Laten we het even doen. BDI, het nieuwe project van uh, Liam Gallagher. Is het een wedstrijd geworden mm -hmm. tussen Liam en Noel? Noel maakt wat zware, helemaal trage muziek. En Liam denkt, het moet gewoon weer een beetje rocken, het moet gewoon met je vuurwerk in zitten. Sons of the Stage. Allemaal in navolging van de Beatles, dames en heren. Nou, als de kast maar in komt... Gelukkig Liam Gallagher, hij heeft dit oude een heen! Oh man, wat maakt je indruk op mij met deze plaat! The Sons of the States. En hij is een zoon van het toneel. Dat kan ik je zeker wel vertellen. Wat een geinig plaatje dit, zegt. Klopt tegen het einde van dit radioprogramma alweer. En uh, Nolke Elke daarentegen maakte wat tragere muziek. Dat, uh, als je dat nou zomaar weer naast elkaar rijdt. Ja, het klopt. Het is allemaal echt Oasis. Het, zo stond het allemaal een beetje op de cd's van Oasis ook al. En wat wildere afgewisseld met een wat rustige muziek. Nou, gisteren is, de, is weer een satelliet de ruimte ingeschoten oh, ja, ik heb het gezien Oh man, er komen 30 extra satellieten om de aarde Om ons beter de weg te kunnen vinden. En ja, we hopen dat ze Laten botsen vinden. met al die andere rotzooi die er rond Het is een vliegen. puinzooi daar En er komen heel wat uh, komeetkruimels deze kant op Sommige zijn niet groter dan, nou, een kopje Andere zijn iets groter een, uh, zo groot als een vuist. Heel soms zijn ze echt tonnen en dan komen ze dan. Oh, vaak is een vrachtwagen? Ja, een complete vrachtwagen die naar beneden komt. En die Ach. komt dan in zee terecht. Hoop je. Maar het is toch een, zo, een, een rommel daar. We komen, zeg maar, als we straks echt de ruimte in kunnen op vakantie. We kunnen dan, er niet door. We kunnen er niet door. Ja. Dan hebben wij ook zo'n grote ring om de aarde heen. Oh. Oh. Wat een panjooi. En daar komt ook een beetje het einde van de wereld vandaan. Dat ze toch denken van, daar zou wel het kunnen liggen. Dat toch op een gegeven moment een heel groot brok toch deze kant op komt. Ja, ja ik moet er niet aan denken. Nee, ik ik dus, droom uh, regelmatig van hoor. Dat ik van die, uh, ben ik aan het dromen van, oh het gaat niet goed. Ik moet zorgen dat ik mijn spullen heb. Want straks krijg een tsunami en dan moet ik vluchten. Ja. En dan ben ik in mijn droom zo bezig en dan word ik wakker en dan ben ik helemaal opgewonden. En dan kan ik het niet loslaten en het is echt verschrikkelijk. Het is en ben, echt verschrikkelijk. En ben je de aan dan? Nee, maar ik, heb dan wel, ik zit dan wel heel erg te denken van, wat kan ik meenemen? Want als mijn huis straks weg is, misschien moet ik mijn droogvoer meenemen. En zo, pak, rijst en plastic doen. Je kan ik echt... na de hand nog koken en dan kunnen we nog eten. En, en dan denk je echt van, houd toch op. Maar je kan je hoofd niet stilzetten. Nee, dat ja, zie nee. het. Het grenst... Genialiteit, grens aan corruptie, is al... ik al niet anders. Nee, ik, ik schrok wel weer over het prijsklasje. Kaartje wat er aan, hing aan deze uh, lancering. Uh, een lancering. 40 miljard, hè! Ja, dat is het begrotingstekort tekort van de hele wereld! 40 miljard, oh, gewoon omdat oh. we dan. Ja, dat, we zijn toch een beetje afhankelijk van dat. Uh... GPS Van de Amerikanen Is toch leuk als we onze eigen gps en we denken van, Is dat nu ja. op dit moment het belangrijkste Waar we over kunnen praten Dat we de weg beter kunnen vinden Hoe deden we het vroeger ook weer? Ja. Nou dat weet ik inmiddels Lopper. Nou ja dan dus zal ik je wel vertellen van, uh, Wat ik dan leuker vind Is dat in midden amerika 300 clowns van de week Hebben gehoopt Om de wereldvrede Dichterbij te brengen Door gezamenlijk een kwartier lang Onophoudelijk Te lachen nou, Wat dat een lachen. geweldig idee hè? Ze hebben op de zeg. Mexico stap gedaan er ja. was dus een vierdaags clowns congres gaande. <laughs> Onder de leus Klaus voor, voor vrede en wereld zonder geweld lachte de Klaus. en zijn het breuk bij het monument voor de moeder. En ze deden dat vanuit de gedachte dat, dat lachen de ja? neiging tot geweld vermindert. Ja, tuurlijk. En, en op het uh, congres hebben de Klaus natuurlijk allerlei grappen en trucs <laughs> uitge-, uitgewisseld. Ja? En uh, natuurlijk ook die trucs van Hans Klokken, die worden daar ook uitgewisseld. Ja. Het wordt gewoon helemaal gezellig daar. <laughs> we, houden, we, ja, we houden vol We houden vol. Nou, ja, ja, ik weet niet ja, ja? Het, het, Logisch, als iedereen aan het lachen is Ja, dan doe je niets anders Dan hou je elkaars buik vast Omdat hij uh, doet gewoon zeer van het lachen Je kan ook iets anders doen, je kan ook iets anders van elkaar vasthouden Ja, maar je kijkt tot elkaar Je omhelst elkaar en blijft Lachen, gelachen, wat Dat ja, ja, is toch gezellig Ja, je kan ook met elkaar gaan mediteren, was David uh, David Lins, geloof ik, die altijd van die hele gewelddadige films maakte. die op een gegeven moment zei: van, Nou, ik ga geld steken in het mediteren. want ik wil de wereldvrede bereiken. Nou, daar heeft hij echt miljoenen in gestopt. Uiteindelijk die gelukt, geloof ik. Nee, volgens mij is het misgegaan. Want die is Baar. dood, namelijk David Lins. Maar je oh. was ook al aardig op leeftijd. Dus op een gegeven moment is het al klaar natuurlijk. Maar het is altijd weer leuk om dat toch te proberen. om, om mensen in ieder geval een paar minuten af te leiden. van die andere nare gedachten. Hebben wij nog één minuut? Nee. Oh. Hebben we helemaal geen tijd meer. Nee, even nee, door. Nou, ik moet alweer en afscheid van je nemen. Dit is, het is gewoon echt... Het is gewoon echt weer helemaal weer afgelopen nou, Wilco, Het is klaar. Ik ja, helaas. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Tot mijn spijt deel ik u mee dat het programma Toebak Leeft is afgelopen. Wilco stapt in zijn auto. Jolanda springt op de fiets. Tot volgende week.